En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op Schiermonnikoog staat een stuk duin in brand. De brandweer probeert het vuur op het westelijk deel van het eiland onder controle te krijgen. Vanwege de droogte geldt al de hele week een rook- en stookverbod. Apenhul sluit vanmiddag en morgenmiddag een deel van het park waar geen bomen staan. Het kan daar boven de 50 graden worden en dat is voor mensen die hier niet verantwoord, zegt het park in Apeldoorn. Sinds vanochtend is er officieel een hittegolf. De temperatuur in de beeld kwam voor de derde dag op rij boven de 30 graden. Ook is het al vijf dagen op rij, minimaal 25 graden.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 FC Den Bosch heeft een akkoord bereikt met de Georgische zakenman Jordania over een overname. Hij is de zoon van Jordania senior die eigenaar was van Vitesse. Hij wordt groot aandeelhouder en wil 99,9% van de aandelen van de club in handen krijgen. De KNVB moet de overname nog wel goedkeuren. FC Den Bosch zit al een tijd in financiële moeilijkheden. De eerste divisieclub is door de licentiecommissie van de KNVB ingedeeld in categorie 1 van clubs die financieel een onvoldoende scoren. En het weer. Veel zon, later kans op een onweersbui. Aan de kust wordt het een graad of 30. In het oosten kan het 37 graden worden. Ook morgen is het heet. Er is wat minder kans op een onweersbui. Zaterdag is het minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan momenteel geen files. <middels>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 En hartelijk welkom bij Matchbox op deze 26 juli 2018. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de Eter op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dat kan via internet. En dan tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. De komende twee uur ga je luisteren naar aflevering 242. En we beginnen zometeen met de Spencer Davis Group. En daarna... Abba, veel plezier. Het komende uur... Dat was uh, ABBA natuurlijk met Summer Night City uit 1978. En we wonnen met de Spencer Davis Group en Keep On Running uit 1965. Geschreven door Jackie Edwards en die heeft het zelf ook opgenomen. Uh, lang niet zo commercieel en ook een, dan nog in een uh, reggae-achtig ritme. Het klinkt op zich niet slecht, maar uh, die van de Spencer Davis is stukken beter. Dat dan weer wel. Uh, we gaan naar een One Hit Wonder. En dat is uh, een groep uit Engeland, de Four Pennies, die had een grote hit... Behalve in Amerika met Juliet. term one hit wonder en dat is niet helemaal waar... want in Engeland hebben ze nog een paar kleine hitjes gehad. Uh, niet de moeite van het noemen waard, maar toch... ze zijn in de top 40 gekomen met die nors. Uh, we gaan naar de top 40 toe, de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 van uh, 26 juli 1968. Drie nieuwe binnenkomers en de eerste staat op 40 van P.P. Arnold. Niet alleen een geweldige zanger is, maar ook als background zanger is was ze meer dan de moeite waard. Luister maar eens naar Tin Soldier van de Small Faces. Ze komt binnen om 40 met Angel of the Morning. will be no strings to bind your hands Not if my love can't bind you no. It was what I wanted now And if we're victims of the night Op 40 vinden we PP Arnold en Angel of the Morning. En zes plaatsen hoger de Kings met Days. Nieuw 34, The Kings en deze is een van mijn persoonlijke favorieten, mag ik erbij zeggen. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe van deze week. En dat is natuurlijk... De klapper van de week, week, week! En die komt van Herman's Hermits en Sunshine Girl. Op 29. Sunshine. Was niet alleen nice, dit was gewoon de nice met America uit 68, jawel uh, voordat we toe zijn aan de tip van Willem gaan we eerst even Mick Jagger feliciteren want die wordt vandaag 75 jaar en vandaar draaien we een nummer van het album Aftermath uit 1966 The Stones met Under My Thumb Under My Thumb en het waren de Rolling Stones van het album Aftermath... in verband met de verjaardag van Mick Jagger, 75 jaar vandaag. En dan nu de tip van Willem. En als je Willem kent, dan weet je dat het niet zo raar is... dat Buddy Holly zo nu en dan eens even komt bovendrijven bij de tip van Willem. En ook vandaag is dat zo. En we gaan een nummer draaien. Dat is in een, uh, gemaakt in een sequel in een serie. De eerste van die serie, dat, heette, dat nummer heette Peggy Sue. En de tweede in die serie heette Peggy Sue Got Married... En het nummer komt uit 1959 en werd gespeeld door Buddy Holly. <mully> The story could be wrong. tip van Willem. Buddy Holly en Peggy Sue got married. En binnen een aantal weken, denk ik zomaar, is Willem weer eens een keer in de studio te zien en te horen. Want we gaan een bijzondere matchbox doen en daar hoor je op dat moment dan veel meer van. Dit was hem dus, de tip van Willem. En dit is ook een favoriet van hem trouwens. Het album One Good Reason uit 1987 was dit Paul Carrick en Don't Shed a Tear. En dan gaan we nu twee platen achter elkaar draaien waar de naam Jackie De Shannon mee te maken heeft. De eerste die we gaan draaien is um, Better Davis Eyes van Kim Carnes. En die heeft Jackie De Shannon geschreven uit 1981. En daarna horen we Jackie De Shannon zelf met What the World Needs Now uit 1965. En dat is dan weer geschreven door... Bert Beckerak, and Hal David. Jackie De Shannon. Her hair is hollow gold, her lips sweet.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 You.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 for some oh but just for every every everyone De positie van Jackie de Shannon en haar stem in dit nummer. What the world needs now is love. Um, in de jaren zestig en ook daarna was Dusty Springfield een heel grote naam. maar op een gegeven moment raakte het allemaal op een beetje. En dankzij de Pet Shop Boys kwamen ze er weer helemaal in uh, de running. En zo hadden ze ook samen een nummer opgenomen in 1987. De Pet Shop Boys, featuring Dusty Springfield. What have I done to deserve this? of zal Baby I Love You. Dit was natuurlijk Rita Franklin. Um, de volgende plaat die gaan we speciaal draaien voor Ruud Jansen. Uh, alleen maar omdat hij niet drinkt. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen.